Het weer, zonnige periode, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. In het weekend meer bewolking met af en toe regen. Vanaf maandag meer zon en warmer. Dit was het de Traditionbakker van de ANWB. Er staan korte files op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij Haarlem-Zuid, 2 kilometer. En op de A15, vanuit Rotterdam naar Europort bij de Botlektunnel, 2 kilometer. Daar staan een auto stil op de rechter rijstrook. Tot zover de verkeers...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 Goedemorgen. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb twee uurtjes met heerlijke muziek voor u. En uh, het gaat vandaag over orgel in de jazz. En wel het hemmend orgel. Het eerste nummer wat u hoorde, daar hoorde u natuurlijk ook een uh, fantastisch orgel. Uh, Gloria Coleman speelde daarop En zij deed dat samen met Kenny Burrell op gitaar. En op drums Frankie Dunlap en Leo Wright op altsax en op fluit. De nummer heet Sometimes I Feel Like a Motherless Child. En het komt van het album van Leo Wright, Soul Talk, in 1963. Het is niet echt onze gewoonte om uh, meteen het vokaal te gaan beginnen. Echter, uh, zoals ik al zei, het thema is Hammond Orgel in de jazz. En er komt nog heel veel instrumentaal voorbij. Maar het Hammond Orgel is eigenlijk, uh, heeft ook een grote rol gespeeld uh, als vervanger van... Het pijporgel in de, in de kerken. En is daarom ook een plaats gaan krijgen in de gospel. En daarom nu een, een nummer van Brother Joe May. Het komt van een verzamelalbum... The Nuggets of the Golden Age of Gospel. En het nummer heet Mother Bout. Ha huh. Mahalia Jackson met Search My Lord van het nummer Mahalia Jackson Sings America Favorite Hymns uit 1977. Het Hammond orgel is natuurlijk uitgevonden door Lawrence Hammond. En voordat hij zich eigenlijk met het Hammond orgel bezig ging houden, had hij al een aantal andere uitvindingen gedaan, zoals een automatische bridge tafel en de eerste 3 d brilletjes maar ook de synchroonmotor. En deze speelde ook een rol in het Hammond orgel. In 1933 verlegde hij zijn aandacht naar de productie van elektrische orgels. Lawrence Hammond was een technicus, maar ook een hele goede zakenman. en Hij had bedacht dat het mogelijk moest zijn... om de dure en onderhoudsintensieve pijporgels te vervangen... door een elektrische equivalent en dat daar een enorme markt voor moest zijn. Hij kocht een oude piano, gooide alles weg behalve het toetsenbord... en begon te experimenteren met allerlei schakelingen... en kwam uiteindelijk uit op een zogenaamde toon, toonwielgenerator die aangedreven werd door een synchroonmotor. Daarover later wat meer. Die toonwielgenerator was gebaseerd op een eerder instrument... een zogenaamde telharmonium. Dat was een uh, gigantisch apparaat dat gebruik maakte van toonwielen... die het formaat hadden van autowielen. Nou, dat kan je natuurlijk niet gebruiken in een, uh, in een uh, muziekinstrument. Dus hij is uh, gaan experimenteren. Deze toonwielen die kunnen eigenlijk een spanning genereren... en met een spanning kan je in feite geluid maken en uh, aangezien Hemmend zelf geen, uh, geen muzikant was... heeft hij er een muzikus bij gehaald... Een meneer, meneer Lehi, die ook een kerkorganist was. En samen hebben ze eigenlijk het Hammond-orgel uh, verder ontworpen... en ze hebben in 1934 een patent erop aangevraagd... een paar maanden later al gekregen en zijn toen begonnen. Het was een haastklus omdat ze eigenlijk ook voor uh, veel werkgelegenheid wilden zorgen in die tijd... Want het was namelijk de tijd van de grote depressie. En het hemmendorgel werd in de eerste plaats aan kerken verkocht... als een goedkoop alternatief voor een windorgel. We gaan verder met een, uh, een ander nummer van Mahalia Jackson. Didn't it rain? luistert naar Brother Jack McDuff... met het nummer Another Real Good Going... van het gelijknamige album uit uh, 1994. Jack McDuff was een uitstekende bandleider... maar ook een organist op het Hammond B3-orgel. Hij begon als uh, basspeler... en werkte onder andere met Johnny Griffin in Chicago. Hij leerde zichzelf orgel en piano in de middenjaren 50... en trok aandacht met uh, Willie Jackson begin 60... om Zold uh, Soul Jazz op te nemen voor Prestige... Later label. Hij maakte zijn debuut voor Prestige met een band samen met Jimmy Forrest. Later nam hij een uh, jonge gitarist in dienst, George Benson... en werden zij dus een van de meest populaire combo's uh, van de middenjaren 60. En George Benson heeft natuurlijk zijn eigen carrière helemaal glansrijk vormgegeven en is nog steeds erg actief. Naast uh, Jack McDuff hoorde u uh, Houston Person op sax, Randy Johnson op gitaar en Cecil Brooks op drums... We gaan verder met een, met een andere grote artiest in de, in de jazz... betreffende de orgels, Jimmy Smith. Hij begon zijn carrière in de jazz als pianist... maar stapte in 1954 definitief over op het hemmende orgel... toen hij Wild Bill Davis hoorde spelen. Hij nam vanaf 1956 40 sessies op voor Blue Note in acht jaar tijd... en hij wordt ook wel de vader van de acid jazz genoemd... en beïnvloedde vele andere organisten. U gaat luisteren naar um, de organ Grinders swing een nummer van het gelijknamige album uit 1965 Jimmy Smith nee, nee, nee, nee.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 luisterde naar Babyface Willet met het nummer Chances Are View van het album Stop and Listen uit 1961. Het was de laatste sessie die Babyface Willet maakte voor Blue Note. Hij deed vlak voor dit album mee met Lou Donaldson op, het op zijn album Here It Is, waarvan ik de vorige uitzending al iets gedraaid heb en waar ik straks ook nog een nummer van ga draaien. Hij maakte zijn eigen uh, en het debuutalbum van Grant Green en toen... Dit uh, trio album samen met uh, Grant Green en Ben Dixon. Ze zouden een van de beste orgeltrio's uit kunnen worden als, uh, als hij gebleven was. Maar uh, hij hield um, na dit album op met zijn uh, muzikale carrière. Dit album is, uh, is er eentje die van begin tot eind uh, kookt. En daarom gaan we nog een nummer van dit album draaien en dat heet Work Song. herkende u dit nummer. Het is de worksong die geschreven is door Ned Adderley. En natuurlijk ook uh, vertolkt door Ned Adderley. We gaan verder met, uh, met Lou Donaldson. Het, um, het album Here It Is. Ik had het er net al even over, want Babyface Willet speelt daar ook een uh, grote rol op. En ik ga nog een nummer draaien van dit album. Uh, Here It Is uit 1961. Cool Blues. Hey.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 We naar Lou Donaldson en vergezeld door Babyface Billet op het orgel. Ik zou ook nog even terugkomen op hoe werkt zo'n Hammond B3-orgel nu eigenlijk. Want het is een toonwielorgel. En een toonwielorgel bestaat eigenlijk uit um, stalen wielen. Die zijn ongeveer zo groot als een, uh, als een oude riksdaalder. In de rand van die, Riks, uh, van die wielen, die riksdaalder zeg maar... daar wordt een golfpatroon uitgesneden. En door een... Um, uh, voor die rand van het uh, toonwiel een pick-up element uh, te plaatsen... wordt eigenlijk een, uh, een magnetisch veld opgewekt. En dat kunnen ze vervolgens weer omzetten in een, uh, in een wisselspanning. En die wisselspanning die wordt natuurlijk versterkt... en dan kan je dus uh, geluid uitkrijgen. En door in zo'n orgel nou verschillende tandwielen te maken... met uh, verschillende uh, aantallen, zeg maar, uh, vertandingen dan uh, kan je dus ook afwisselende tonen maken. Dus een, uh, een Hammond B3-orgel bestaat eigenlijk uit een uh, enorme stapel riksdaalders... die versneden zijn uh, met, met zeg maar kartelvormige randjes. En daar, daarnaast draait een pick-up element. En dat noemen ze dus een toonwielgenerator. Genoeg over de techniek, we gaan verder met de muziek. Um, we gaan luisteren naar Charles Kienaard. En het album heet The Soul Brotherhood uit 1969... Nu gaat luisteren naar het nummer Blue Farouk. Je hoort Charles Kinaert op uh, orgel. Blue Mitchell op trompet. David Fathead Newman op de noorsax. Grant Green wederom op gitaar, Jimmy Lewis op elektrische bas en Mickey Roker op drums. <tied>